Van burgers schenden. De politie krijgt hem vanwege het volgen van activisten op social media de Belastingdienst voor het inzetten van discriminerende algoritmes om fraudeurs op te sporen. Deskundigen zijn bezorgd over de terugroepacties van speelzand, meldt het AD. Er zit mogelijk asbest in en als dat wordt teruggebracht naar de winkel... kan ook het winkelpersoneel ermee in aanraking komen. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het speelzand eerst nat te maken... en dubbel in te pakken voordat je het terugbrengt. President Trump lijkt zich niets aan te trekken... van de kritiek van de hoogste rechters van Amerika. Ze zeggen dat hij met bepaalde importheffingen de wet heeft overtreden... en Trump is daar woedend over. Hij kondigde op een persconferentie nieuwe heffingen aan... die zouden bovenop de bestaande heffingen komen... En Suzanne Schulting en Xandra Velzenboer... zijn door naar de halve finales van de 1500 meter shortweek die zometeen begint. Michelle Velzenboer is uitgeschakeld, zij viel in de kwartfinale. Straks zijn er ook nog medaillekansen als de mannen de relay finale rijden. Vanuit het westen trekken er buien over het land en het koelt amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht... met maximaal tussen de 8 en 12 graden. En dit was de nieuws op 538...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 het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. De 538 Weekendmix. Radio 538. Jorden, Haven en Iron in de mix... waarin je alle 5.18 hits voorbij hoort komen. Een uur lang met Disco Lights en Armin van Buren zometeen. Nu eerst, turn the lights off. Disco lounge en no broke boys. Goed nieuws voor jou. Volgende week nog een zomerweek hier bij 5UJacht. Nog een keer jouw kans om naar een zonnige bestemming te gaan. Draaiend vakantierad? Kans maken op een vakantie? Check 5 U voor alle info. Nou, dit is echt de perfecte start van je weekend, toch? Later vanavond nog de radioshows van Sunry James en Ryan Marciano. Maar ook Lucas en Steve voor je vanavond nog live vanaf de dansvloer. En hé, hey, je hoort ze nu ook. Dit is Believe It op Vijf Only a I'm looking for. The shame that pull me to the light And the hope that's burning in your eyes Is a spark that fuels your inner fire of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen. Live your dreams. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas? Kom hem lekker halen bij McDonald's. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-Reizen Live Your Dreams. Lidl Minis! Daar zijn je lekker minis? Van groeten en van vrij. jullie zijn te vrienden? Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groeten- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack, ik was onderweg om mijn lekker los te laten. Rijdt mijn autobooten los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Komt kan... niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl Deze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 Nu bij Gamma, 30% korting op Altrex huishoudtrap Dabbeldekker. Bekijk alle acties op gamma.nl, in onze digitale folder... of kom langs in de bouwmarkt. U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride... al vanaf 475 euro netto-bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Deze week in de bonus. Ah, ha appelflappen, twee stuks, 99 cent. Ah Bakkersbrood Lepin Bastille Heel per stuk 1,79. Alle Robijn 1 plus 1 gratis. En een Ring Video Deurbel Plus met Chime per stuk 99 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Bij Optimel weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimel Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaak lekker. Voelt goed. Klinkt lekker, hè? Die prijsfavorieten van Albert Heijn. Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix voor boerencake voor maar 99 cent. Administratie is frustratie. Ontdekken hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force. Zorgeloos HR. Beleef de zomer bij Centerparks.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 Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Zekerder zijn van jezelf? Succesvoller samenwerken? Beter leiding geven? Word sterker en maak impact met de opleidingen en trainingen van Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Overwaarde, daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Ben eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl Jazeker, de hypotheker. Word een sterkere leider met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl De hits van 538, overal in Nederland. Het vernieuwde 538 DJ's on tour. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJs van 538. Check voor alle info en boekingen. 538nl Slash Antoor. Hey, 538. Hé, wat is dat nou? Heb je ineens gordelroos aan je fiets hangen? De kans op het krijgen van gordelroos neemt toe na je 50ste. Wat weet jij al over Gordelroos? Ga naar gordelroosanjefiets.nl en doe de quiz. Een initiatief van GSK. Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Heer is een all-risk uurauto altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op ElizaWasHeer.nl Fans van naanzinnig voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor eens ster beter leven slagersrookworst Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van voordeel. Aldi. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen. Ik ben toch niet. Koekoek. Papi. Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlave Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Ook lekker voor delen.